Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De republikein Mitt Romney heeft ook de voorverkiezing in New Hampshire gewonnen. Dat melden Amerikaanse media op basis van exit polls en voorlopige uitslagen. Vorige week won Romney ook al de eerste voorverkiezing, die in Iowa. In New Hampshire is nu ruim een kwart van de stemmen geteld. Daarvan zou 35 tot 40 procent voor Romney zijn. De tweede plaats is voorlopig voor Ron Paul. Hij staat op een kwart van de stemmen. John Huntsman volgt als derde met zo'n 17 procent. De vierde plaats is voor Rick Santorum of Newt Gingrich. Beide hebben ongeveer 10 van de stemmen. En Rick Perry, de gouverneur van Texas, staat op 1 De volgende voorverkiezing is in South Carolina op 21 januari. De overheid heeft in de afgelopen 15 jaar ruim 50 meer geld uitgegeven aan onderwijs en veiligheid... zonder dat het resultaat heeft opgeleverd. Die conclusie trekt het Sociaal Cultureel Planbureau in een vandaag verschenen rapport.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 In een aantal steden in Amerika en in Londen wordt vandaag gedemonstreerd tegen het voortbestaan van Guantanamo Bay. Aanleiding is de tiende verjaardag van het Amerikaanse gevangenenkamp op Cuba. Op 11 januari 2002 arriveerde er de eerste verdachte. Op Guantanamo Bay worden terreurverdachten zonder aanklacht vastgehouden. Dat en de behandeling van veel gevangenen levert internationaal veel kritiek op. De demonstranten roepen president Obama op zich te houden aan zijn verkiezingsbelofte. Direct na zijn aantreden, drie jaar geleden, zei Obama dat guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Want tot op de dag van vandaag zitten er nog altijd 171 mannen vast. Het weer vanaf bewolkt, het is een graad of 6. Overdag ook vrij veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Nog Steeds Wakker. Wekelijks blikken we terug op het belangrijkste nieuws van de dag in eigen land... maar bellen we ook met landen waar men nog steeds wakker is. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Daar wordt op dit moment de Dakar-rally verreden. We gaan zometeen contact opnemen met iemand die eraan meedoet. Verder gaan we praten over natuurlijk het allerlaatste nieuws uit Amerika. De voorverkiezingen met Romney is al de officiële winnaar... maar de vraag is wie de nummer twee wordt. Dat houden we voor u in de gaten. En live muziek van Afko Romeijn... We gaan het nu eerst hebben over Zuid-Afrika. Ja, want Zuid-Afrika kampt al jaren met een probleem als het gaat om inschrijving voor de universiteit. De studenten zijn het probleem niet, die willen maar al te graag. Ze willen namelijk een toekomst. Maar er is niet genoeg plaats. Vanmorgen liep het bij de Universiteit van Johannesburg volledig uit de hand. Duizenden mensen verdrongen zich bij de hekken van de universiteit om zich te kunnen inschrijven voor een opleiding. En daarbij viel zelfs een dode. We spreken Bram Jansen, hij is correspondent in Zuid-Afrika. Goedenacht. Een bizar verhaal. Wat is er vanmorgen precies gebeurd? Nou, Zoals ze zei, duizenden mensen verzamelen zich voor de poorten van de Universiteit van Johannesburg uh, gisteren nacht. Um, en om half acht uh, vanochtend zei de universiteit dat, uh, dat de poorten om acht uur zouden opengaan. Nou, daar brak grote paniek uit en uh, nou, er werden mensen vertrapt waarbij dus één dood is gevallen. Uh, dat, ga, dat was overigens de moeder van de studenten, dus geen student zelf... Verder zijn er 22 gewonden gevallen en twee daarvan liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ja, dat alles omdat te veel mensen zich wilden inschrijven voor die opleiding. Hoe groot is het tekort aan studieplaatsen in Zuid-Afrika? Ja, dat is echt enorm. Uh, als voorbeeld de Universiteit van Johannesburg. Daar hebben zich 85.000 mensen ingeschreven. En er is maar plek voor 11.000 mensen. Dat zijn dus 74.000 mensen die, uh, ja, die dus, uh, teleurgesteld moeten worden. En wat, um, wat er gisteren gebeurde, was ook bij uh, de Universiteit van Johannesburg. En dat ging zelfs nog om een na-inschrijving. Ja, dat klopt. Uh, dat ging om een na-inschrijving. Uh, dat ging om uh, totaal 800 uh, inschrijvingen. Dus die, zijn nog, uh, die hebben ze uh, uh, achteraf nog eens een keer opengesteld voor de mensen. Uh, ja, en daar zijn dus als er 74.000 dus mensen niet uh, teleurgesteld moeten worden, dan komen daar dus duizenden mensen op af. En daar is het misgegaan vannacht. Ja, en er zijn ontzettende aantallen zijn het die eigenlijk willen studeren. Maar kan iedereen in Zuid-Afrika zomaar studeren? Dus bijvoorbeeld ook de, de arme bevolking? Dat kan zeker. Uh, Amid je cijfers maar goed zijn. Um, het probleem zit hem echt in En daar ging het vanochtend ook mis. Uh, in de informatievoorziening. Uh, de armen komen natuurlijk uit de arme gebieden. Hè, de townships in Zuid-Afrika. Um, en daar is de informatievoorziening gewoon heel erg slecht. Dus ook over een uh, beroepskeuze... Uh, hoe ze zich moeten inschrijven op de universiteit, uh, noem maar op. Dus op het moment dat die uh, inschrijvingen openstaan, en vooral die laatste, uh, ja, dan komen dus dan ineens komen er duizend mensen, uh, willen ze dus alsnog gaan inschrijven. Uh, ja, en daar ging het dus mis. Ja, deze problemen zijn dus een soort reflectie van grotere problemen in de samenleving. Het kan haast niet anders dan dat hier discussie over is losgebarsten. Absoluut. Uh, nou ja, de discussie zal nog uh, de komende weken nog wel losbarsten. Um, maar er zijn nu natuurlijk al uh, flink wat, uh, wat uh, uh, oppositie en uh, uh, met name ook de ANC Jeugdpartij, de, van de regeringspartij ANC, de Jeugdpartij daarvan, heeft uh, uitdrukkelijk uitgesproken dat. Um, er uh, inderdaad uh, meerdere universiteiten moet komen en uh, dat er nu eindelijk eens iets gedaan moet worden aan die universiteiten, aan het gebrek aan de universiteiten. Het aanbod um, moet groter worden? Het aanbod moet zeker groter worden. Um, maar wat het met name ook uh, aankon, aantoont, is um, de wanhoop bij veel Zuid-Afrikanen. Dus een uh, werkeloosheidspercentage van 40% procent. en uh, studie en de universiteit met name. Is gewoon een laatste troon, Is de laatste kans op een beter leven. En uh, daar zal dus het aanbod zal dus veel groter moeten worden. Want er zijn zoveel mensen die naar de universiteit willen. Dus daar zal nog wel flink over gediscussieerd worden de komende weken, maanden. Er wordt daar letterlijk gevochten voor een plek op de universiteit. Het zijn tafreden waar wij in Nederland eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. Bram Jansen vanuit Zuid-Afrika, dankjewel voor, uh, voor het verhaal. Graag gedaan. En van Zuid-Afrika naar Zuid-Amerika. De Dakar-rally is daar in volle gang. En wij van nog steeds wakker houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ja, Dat doet eigenlijk Chris Leids van het Pro Dakar-team. Wij bellen hem elke week om te horen hoe het gaat. Chris, goedenacht. Goeden, uh, goeden, ja, goedenavond voor mij. Goedenacht voor jullie. Ja, de vorige keer zat je in Argentinië. Al had je niet echt een idee waar je precies in Argentinië zat. Weet je waar je nu bent? <laughs> ik zit in Chili. En ik sta aan de zee. En uh, de plaats uh, kan ik uh, nu niet, uh, niet voorhoog voor houden, omdat terwijl ik met je praat zoeken. Maar uh, ik, uh, ik zit aan de zee. Het is uh, nog uh, even kijken, nog twee nachten in Chili en daarna gaan we door naar Peru. Dus ja, uh, ja we zijn er, uh, we zijn er druk mee. Als Chili is natuurlijk wel het land dat helemaal uit strand bestaat. Hè? Dat is niet veel meer. Ja, ja, nee. Het is, het is, uh, er zijn weinig bomen. Die hebben ze hier nog niet uitgevonden. Het heet uh, Iquiqui, waar ik nu zit, uh, heet die plaats. Het gaat er natuurlijk dan, uh, eigenlijk ook helemaal niet om waar je precies zit in Chili. Je bent nog steeds onderweg. En uh, er wordt natuurlijk uh, op uh, RTL 7 is het volgens mij een programma gemaakt... speciaal over de Dakar-rally. En dan hadden ze gisteren een stukje over jou. Laten we even luisteren. Hij moet zo komen, ouwe. 100 meter, denk ik. Ja. Die wil je niet missen. Want dan mis je denk ik ook een paar voortanden. 1,2 kilometer, 1 uitroepteken en een ravijntje aan mijn kant. Of een gleuf of weet ik veel wat. Het is. Zoiets. Oh. Oh. Ja. Er ja, zijn er meer geweest. Huh? He? We zijn er meer geweest. Had je hem gezegd? Je? Ja, dat ik had hem gezegd. Moet je hier, hij, je bij ik, ik Lieg, wat ik had gezegd, 600 meter en daarna niks meer gezegd. Neem me niet kwalijk, sir. Als je me ontslaat, stap, stap ik wel uit. Ja, wat, wat horen we hier precies? <lacht> Dat is uh, Thomas Duwa. dat is mijn navigator. En uh, Thomas heeft een aantal keer op de motor bij elkaar gereden. En uh, nou, je hoort al dat ik niet eens weet in welke plaats ik ben. Dus uh, je hebt echt iemand nodig die je de weg wijst. En die heeft een uh, roodboek op schoot en, uh, en een afstandsmeter en een gps. En dat roodboek moet je volgen. Dus hij uh, wijst aan hoeveel graden je moet rijden of welke aftakking welke je moet nemen. Je kan niet voorstellen hoe groot die landen zijn hier. Maar we vandaag uh, hebben we uh, 600 kilometer afgelegd. Uh, dus je uh, moet je voorstellen dat je van Amsterdam naar Parijs rijdt. Alleen dan uh, binnen door over allemaal landweggetjes en uh, langs Ravijnen. En, uh, ja, Thomas wijst dan de weg en daar moet ik goed naar luisteren. Uh, omdat je, die route is helemaal uitgestippeld. Die moet je ook precies volgen. Daar mag je niet verder dan zoveel meter van afwijken. En uh, ja, dit is uh, Thomas en Nick die lekker samen aan het ketsen zijn uh, maar om dit, die weg te vinden. Dus, uh. We hebben net een klein inkijkje gekregen in hoe het dan de hele dag gaat. Hij gaat eigenlijk bij iedere hobbel in de weg, ziet hij aankomen... en die zegt hij van pas op, hier komt de greppel, pas op, hier komt dat, pas op, hier gebeurt dit. Ja, kijk, de snelheden zijn vrij hoog. Hè? Je, je rijdt uh, ja, sommige stukken gewoon uh, ruim 150, 160 kilometer per uur. En als je dan... Uh, uh, als, je, als je dan in Nederland een remdrempel tegenkomt, dan hangt je auto gewoon uh, een, uh, een tiental meters in de lucht. En, en dat probeer je. Dat kan je niet voorkomen, maar dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Dat je gewoon zoveel mogelijk contact met de weg houdt. En, uh, uh, maar ook, ook, ja, als je bijvoorbeeld door de duinen heen rijdt, als, als je gewoon een klein stukje verkeerd zit, dan. Uh, He, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, als je door de duinen rijdt, zijn allemaal ijsplitsingen. zo moet je het uitzien. Uh -huh. en, uh, en dat is in de terrein ook. Maar als je één ijsplitsing verkeerd neemt, dan, uh, dan kan je zomaar uh, 20 kilometer verkeerd komen te zitten. Ja. En uh, dat kost veel tijd en veel brandstof, en dat wil je voorkomen. En dat is natuurlijk ook een beetje wat Dakar zo, uh, zo je van hit maakt. Het allerspannendste van alle rally's. Hoe is het vandaag gegaan dan? Uh, de dag begon op zich goed, alleen uh, je, je, we hebben een, een soort fesh dag gehad. fesh moet je je voorstellen als, uh, als melkpoeder in je koffie. Uh, dat is uh, heel dun stof met, uh, met grote kiezelstenen ertussen. Dus als een soort boot ga je, ga je daar doorheen. En dat zand komt overal en dat kwam bij mij uh, op twee plaatsen uh, waar, het niet, ja, waar het niet moet komen. Eén was uh, tussen mijn koppeling, dus op een gegeven moment had ik geen, uh, geen koppelingsverdaal meer. Uh, Hoe schakel je dan? Ik, uh, tweede... Ja, dat zijn uh, speciale versnellingsbakken. Daar kan je zonder, zonder koppeling kan je schakelen. Maar uh, eh, soms als je bijvoorbeeld uh, even ergens moet stilstaan of wat dan ook... Ja, dan is het heel moeilijk om die mensen vrij te krijgen en dan weer weg te komen. Dan heb je echt die koppeling nodig. Dus dan kan je dus niet stilstaan. En aan de andere kant uh, uh, is er ook nog eens een keer door een steen een remslang, uh, stuk geslagen. En uh, had ik op een gegeven moment ook geen remmen meer. Of uh, nou ja, eigenlijk maar heel weinig remmen alleen voor. En achter was alles weg. O. En dan moet je dus echt je snelheid gaan aanpassen. Dus... Uh, ja, we kwamen nog net voor de donker binnen. Het begon net, de zon was net onder. En uh, ja, dat was, uh, was, uh, was er weer een mooi gevecht. Dat was uh, typisch in Dakar dan, uh, hè, zeg maar. Ja, dus je kon niet meer stoppen vanwege je koppeling... omdat je dan niet meer weg kon rijden. En tegelijk ook omdat je niet meer kon rijden. Dat is wel een goede combinatie. Ja, ja. ja we, hebben alles, we hebben alle kanten geprobeerd vandaag. Nou, ik kon er wel gas geven, dat ging nog wel. Uh, ja, dat is het belangrijkste. Lukken. Vooruit, altijd maar vooruit. Vorige week um, ja. was het de 19e positie in het algemeen klassement. Um, hoe hoog staan jullie nu nog? 55 of zo. We zijn erg teruggevallen. Uh, met name ook door vandaag. Ja. Uh, helaas. Maar uh, ja, weet je, dat is het. elkaar. Dat kan heel erg mee zitten. Dat kan heel erg tegen zitten. Nu? Er zijn nog uh, heel wat dagen. En uh, er blijven ongeveer de helft van de auto's blijven over. Er zijn er 180 gestart. Ik dus geloof er nu nog 100 ongeveer 100 in, in, in, in de race zitten. Nu las ik toevallig dat de winnaar van vorig jaar, een man uit Qatar... die stond vijfde, dat lijkt me niet onaardig... maar die is uitgestapt omdat hij niet meer kon winnen. Dat gaan jullie toch niet doen? Jullie rijden hem toch uit? Nee, wij gaan voor het uitrijden. Dat, uh, absoluut. Sportiever dan de mensen dat, uh, uit Qatar? Nou, hij is niet uit. <laughs> ik ken hem toevallig. Nou, maar die, die heeft een dynamo-probleem gehad op de proef. Oh, okay, ja. En uh, Dat is een Amerikaans team en uh, die hebben geen onderdelen bij dus die gaan zo licht mogelijk, maar die hebben ook geen terug achter zich aan. En we hebben altijd nog een uh, backup uh, als het ding stuk gaan. Ja, maar hij had een hummer. Gelukkig, dan laat ik het dan. Hij had een hummer, ja, ja, ja, met Ruby Gordon samen. En uh, ja, die gingen er, uh, ging er behoorlijk overheen. Maar het, dat was ook wel een hele mooie proef voor hun. Ja. Dit is een auto die, uh, die zeg maar wat groter is dan wat wij hebben. En uh, daar kun je hogere snelheden mee houden. Ook als hier obstakels uh, en, en, en drempeltjes zeg maar, op de weg, daar kun je gewoon uh, vol mee door. Uh. Het is een iets andere auto, maar... Uh, ja, hey, uh, we gaan voor de finish. Ja, en, want, uh, want winnen zit er blijkbaar dus, uh, niet meer in als we volgende week bellen. Sorry? Winnen zit er niet meer in? Wat, wat, wat krijgen we te horen als nee, we volgende nee, week nee, bellen? Nee, nee. Nee, nee, nee, winnen zit er niet in. Maar uh, aankomen is ook winnen. Dus winnen zit er wel in, maar dat is het dan door aan te komen. <laughs> ja. <laughs> Goed, het blijft natuurlijk spannend. En, uh, uh, we, we houden het in de gaten daar uh, in Zuid-Amerika. Chris Leids van het Productcard Team. Dankjewel. je de mensen die al de hele nacht luisteren naar Radio 1 hebben het ongetwijfeld meegekregen. Afke Romein, de zangeres, singer-songwriter is bij ons in de studio. Speelt haar derde nummer, Stelle 5. stella caught me exactly when i fell down she said tell me Stella Don't bother I'm miserable but she didn't care She arrived she said that she said she was scared she would give Ik beloof u plechtig dat Afko Romein dit uur nog één keer terugkomt. U de Stella 5. Terwijl in ons land de ochtendbladen van de persen rollen... hebben ze in sommige delen van de wereld alweer de lunch achter de kiezen. We maken een uitstapje naar Azië voor de voorpagina's van de kranten daar. Handelsoverschot blijft dalen, dat de China Daily. Het Chinese handelsoverschot is in 2011 voor, de derde, voor het derde achterin volgende jaar gedaald. De toename van de export verminderde. Groei van de export in 2000, groeide de export in 2010 nog met 31,3 procent. In 2011 was het nog maar 20,3 procent. Naar verwachting blijft de groei van de Chinese export het komende jaar dalen. En dat heeft ook gevolgen voor het bruto binnenlands product. De belangrijkste oorzaken zijn de Europese schuldencrisis en de zwakke Amerikaanse economie. Het lijkt erop dat steeds meer gebouwen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch moeten worden gesloopt. Dat schrijft de press. De stad werd op eerste kerstdag getroffen door een aantal naschokken van een aardbeving drie dagen daarvoor. Ingenieurs zijn sindsdien bezig geweest met het inspecteren van de gebouwen. Uit die inspecties blijkt dat steeds meer gebouwen in het gebied niet meer veilig zijn en moeten worden gesloopt. Het is nog steeds niet duidelijk om hoeveel gebouwen het in totaal gaat. Een maatschappelijk werker die zei dat hij was gestoken bij een aanval van een bende heeft bekend het verhaal te hebben verzonnen. Zijn werkgever is dan nooit over ingelicht, dat schrijft de Herald Sun. Volgens de Australische krant heeft hij zichzelf neergestoken... om meer respect op straat te krijgen. De man werkte met risicotines voor een maatschappelijke organisatie. In juli haalde hij de voorpagina's... waarbij hij vertelde dat hij een gevecht voor zijn leven moest leveren. In december bleek voor de rechtbank dat hij gelogen had... maar zijn werkgever was daar dus tot nu toe nog niet achtergekomen. En tot zover een overzicht van de kranten... die in verre, verre buitenlanden vandaag verschijnen. Afgelopen maandag is Anwar Ibrahim, de belangrijkste oppositieleider in Maleisië, vrijgesproken van de beschuldiging van sodomie. Maleisië heeft uh, een strenge islamitische wetgeving, dus seks met een man is voor Ibrahim streng verboden. Maandag werd de eerste legale demonstratie ooit gevoerd in Kuala Lumpur. De demonstranten wilden Ibrahim op vrije voeten zien en hebben dus hun zin gekregen. Correspondente Vanessa Akka was erbij. Goedenacht. Goedenavond, of nee, goedemorgen eigenlijk. Ja, wij zeggen nacht. Het uh, is hier al een paar uur vooruit. Ja, um, het was de eerste legale demonstratie in Kuala Lumpur. Dat klopt. Eigenlijk in heel Maleisië. Uh, wat het eigenlijk is, het huidige regime is eigenlijk heel autoritair. Ze beheersen alles: media, de politie. En daardoor komt het land toch al meteen voor corruptie en censuur. Ja, maar en, toch mogen dat ze dat inmiddels protesteren. Ja, want wat het namelijk de laatste jaren is, is dat, uh, dat er veel meer alternatieve media is ontstaan. Zoals ook in Nederland. Je hebt internet, je hebt Facebook, je hebt sociale media. Um, daardoor gaan steeds meer mensen, ja, vechten eigenlijk voor hun vrijheid van meningsuiting en ook voor persvrijheid. Um, eigenlijk daardoor is in 2009, is de regering een beetje toegegeven hieraan en hebben ze de Peace Assembly Bill gemaakt. En dat... Uh, dat, dat zegt eigenlijk dat mensen wel mogen demonstreren... mits dit van tevoren um, is afgesproken met het regime of met de politie. Niks daar dus toestemming voor is gegeven. Ja, maar dan is er alsnog uh, toestemming gegeven voor deze, uh, ja. uh, uh, voor deze demonstratie. Maar het is de allereerste. Was er toch nog een soort ja. spanning dat het uh, toch nog mis zou kunnen gaan... dat die neergeslagen zou worden? Of is alles rustig verlopen? Um, nou, in principe is eigenlijk alles heel rustig verlopen. Want er waren... Uh, de, ja, er waren Maleisiërs van, zeg maar, over heel... Maleisië waren daar naartoe gekomen. Van alle veertien staten waren ze daar naartoe gekomen. Er waren wel iets van 15.000 demonstranten aanwezig. Um, wat, wat, heel, wat een hele kalme sfeer kwekte, was dat eigenlijk heel veel mensen ook gingen zitten. Dus mannen, vrouwen, ze gingen allemaal zitten. En dan werd er bijvoorbeeld een toespreker van de oppositieleider werd dan naar voren gehaald. Uh, die sprak dan wat uit en dan juichten ze wel, maar... Het bleef allemaal wel heel rustig zitten. En dat zorgde toch voor een hele kalme, kalme sfeer. Ja, want, je, want u was daarbij. Um, ja. Is dit iets wat vaker zal gaan gebeuren in Maleisië? Hadden de mensen een beetje het gevoel dat ze iets voor elkaar konden krijgen met z'n allen? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb daar dan rondgelopen. Ik heb mensen gesproken. En bijvoorbeeld, ja, ze hadden toch wel vertrouwen in dat het dit keer anders zou zijn. Ook met die hele uitspraak van uh, Anwar Ibrahim, dat hij uiteindelijk toch werd vrijgesproken. Toevallig op het moment dat ik een mevrouw sprak van heb je er vertrouwen in, komt het goed. Tien seconden later kwam het bericht uit van jongens, hij is vrij. Dus iedereen juichen, totale chaos op dat moment. Um, dat was wel heel leuk. Want ja, ze hadden toch wel wat meer positiever beeld. Omdat ze eindelijk ook een keer de mogelijkheid hadden gekregen om te demonstreren. En om eigenlijk ook hun mening te laten horen. Leefde daar ook het gevoel dat zij daaraan bij hadden gedragen? Zeker. Ik denk dat dat zeker het geval was. Um, ja, doordat ze daar stonden. Uh, ze hadden allemaal. Dat was opvallend. Ze hadden allemaal een gezichtsmasker op. Van het gezicht van Anwar Ibrahim. Er waren verschillende groeperingen die ze aan het demonstreren waren. Die hadden bijvoorbeeld een hoofdband om. met de naam van de groepering die erbij hoorde. Uh, er werd gejuicht, er werd geschreeuwd. Het schreeuwt bijvoorbeeld reformatie, reformatie. En dat betekent hervorming. Uh, spandoeken met, met, met, met tekst als uh, we blijven strijden, recht aan het volk. Ja, dat was eigenlijk wel een heel mooi geheel. En ze er wel ja, vertrouwen in. En ze hebben Anwar Ibrahim dus vrijgekregen en hij werd verdacht van sodomie. Oftewel seks met een man. Is dat echt zo'n ontzettend uh, misdrijf in Maleisië? Wat was de straf die hij voorgekregen had, in eerste instantie? In in de eerste instantie, in Maleisië is het echt strafbaar. Um, Hij zat al behoorlijk lang vast, of niet? Nou, je zou er twintig jaar maximaal voor vast kunnen zitten. En ja, in deze aanklacht. Maar wat het lastig is met sodomie, in principe betekent het gewoon ongepaste gepaste seksuele handelingen. In Maleisische termen is dat dan vooral seksuele handelingen met de man. En uh, het lastige om daarvoor voor orde te worden, is dat ze wel echt bewijs moeten hebben. Er moet dus echt iemand zijn die jou gezien heeft. Of echt een foto beschikbaar zijn. voordat je daar echt definitief voor veroordeeld zou kunnen worden. Ja. Um, was dat in, in was daar zijn niks van? Van gevonden? Daar is niks van gevonden. Maar hij zat toch nog vast. En nu is er dus uiteindelijk een demonstratie geweest. en is hij vrijgekomen. Dus eigenlijk dubbel goed nieuws uit Maleisje. Vanessa Akka, die bij die demonstratie was. Dank je wel dat je voor ons correspondent wilde zijn. Natuurlijk, geen probleem. Het is vijf minuten voor half vier. U luistert nu nog steeds wakker op radio 1. Um, we houden met een, uh, met een schuin oog uh, de verkiezingen in Amerika in de gaten. De voorverkiezingen in New Hampshire. Daar gaat niks aan veranderen. Mitt Romney die staat uh, zeer hoog in de, uh, in de lijsten. Daarover straks meer. Maar eerst het Satirisch Weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Ja, we zijn weer begonnen. Goedenacht, van harte welkom bij Globaal Nieuwsradio van de Speld bij Omroep WNL op Radio 1. Krijgt u nog het weer? Vannacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen en is het vrijwel overal droog. Lokaal kunnen enkele mistbanken ontstaan. De wind draait naar zuidwest en wordt zwak aan de kust matig. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Morgen overdag is er vrij veel bewolking en blijft het zo goed als droog. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 7. Bij een matige, aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Goed, we gaan erover verder praten met meteoroloog Nout van der Stap. Ja, Noud, jij bent het hier niet mee eens. Nee, ik, ik vind dit weer zo'n typisch zuur stukje wintersjournalistiek. Mm -hmm. Alsof alles al verloren is, terwijl... Ja... ja, want in jouw ogen is het dus eigenlijk iets te fatalistisch gesteld. Ja, dat vind ik wel, ja. Als je kijkt naar de stelligheid waarmee gezegd wordt van zus en zo... en je vervolgens kijkt naar de feitelijke onderbouwing... die werkelijk flinterdun is... Mm -hmm. dan denk ik, ja, waarom op deze manier? Want wat is dan jouw voornaamste bezwaar tegen dit weerbericht? Nou, het is niet alleen de weersverwachting. Uh, je ziet het eigenlijk overal... Uh, ik wil niet weten wat er gebeurt, ik wil weten waarom het gebeurt. Ja. En dit soort berichtgeving blijft hangen in het overtikken van een ANP-berichtje. Zonder dat er kritische vragen bij worden gesteld. Ja, en dan heb ik het dus over hele normale journalistieke principes. Mm -hmm. Ik bedoel hoor en wederhoor. Uh, ik kom er niet tegen, ik ja. zie het zo weinig. Uh, ja, en dat is gewoon jammer, want in patentie kan het weer natuurlijk uitgroeien tot een ongekend interessant fenomeen. Ja, dus jij denkt eigenlijk dat er meer in zit dan er nu wordt uitgehaald? Ja, ik denk dat als je op een serieuze manier naar het weer gaat kijken... en dat op een degelijke manier brengt... dat het weer weer gaat leven en dat mensen het weer over het weer gaan hebben. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor ons als samenleving... dat het weer gewoon weer onderwerp van gesprek wordt. Maar ja, veel mensen zijn natuurlijk bezig met hun eigen leven. Je zou ook kunnen denken, wat maakt het uit... Nee, maar voor alle duidelijkheid, het gaat wel ergens over. Ja, het gaat over het weer. Precies. Ik denk dat we nu moeten ingrijpen voordat er situaties ontstaan. Uh, ja, ik bedoel, kijk maar wat er in Groningen gebeurt. Groningen. Ja, dat, die situatie is compleet uit de hand gelopen. Daar had je uh, gewoon minstens twee goede onderzoeksjournalisten op moeten zetten. Is niet gebeurd, bijna heel Groningen weg. Dat kan toch niet? Goed. Noud van der Stap, eh, dank voor je mening. En tot zover het weer. Gaan we nog even naar het file nieuws. Bij knooppunt Eemnes en afrit 1 Eembrugge op de A1... staat momenteel 4 kilometer file. En in de richting Amersfoort-Amsterdam... tussen afrit Barneveld en knooppunt Hoevelaken 2 kilometer. Ja. Maar dit is dus precies wat ik bedoel. Dit is een schoolvoorbeeld van journalistiek. Ja, en tot zover deze aflevering de... van Globaal Nieuws. Ik wens u nog een heel goede nacht. Dag. U hoorde het satirisch weekoverzicht van de Speld. En wilt u meer Speld? Kijk dan op www.speld.nl. Dat maakt het half vier in de nacht. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Inge Loesdol. Acht mensen zijn dinsdagavond om het leven gekomen... tijdens een aanslag op een kroeg in het noordoosten van Nigeria. De daders zijn vermoedelijk leden van de extremistische islamitische secte Boko Haram... meldt een woordvoerder van de politie. Onder de slachtoffers zijn vier politieagenten en ook tijdens de kerstdagen waren er een reeks aanslagen door de leden van Boko Haram. De geplaagde burgemeester Fons Jacobson Helmond legde in november van dit jaar zijn functie neer. Jacobs maakte dat bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Vorig jaar moest hij al een paar weken met zijn vrouw onderduiken vanwege ernstige bedreigingen. Die afkomstig zouden zijn geweest uit het illegale drukcircuit. Ook kreeg Jacobs veel kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad. En legde een grote brand het theater in de as. Positief beursnieuws uit Japan. De Nikkei opent in de plus. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel je Inge Loestel. De Nederlandse voetbalclubs zijn zich op dit moment druk aan het voorbereiden... op de tweede helft van het seizoen. Um, de meeste clubs kiezen ervoor om een week in het buitenland te gaan trainen... en zo ook FC Twente. Met de nieuwe hoofdtrainer Steve McLaren willen de Tuckers er alles aan doen... om dit seizoen weer voor de prijzen te gaan. De ploeg verblijft momenteel op Gran Canaria... en Twente watcher van de Tubantia, fardo Wagenaar is de ploeg achterna gereisd. Goedenacht. Goedenacht. Ja, we hadden het er vorige week over. Toen had je het erover dat het waarschijnlijk McLaren zou worden... die de nieuwe trainer is geworden. Of zou worden. Ja. En hij is het geworden. Is er nu een Hosanna-stemming in Twente? Nou, het is een beetje alsof alles weer gewoon is. Bij het oude lijkt het wel. Uh, McLaren is vorige week gepresenteerd. Hij is zaterdag op vliegtu uh, vliegtuig gestapt Naar Düsseldorf, naar Krankenaria. is heeft daar in zijn nettenpak het veld opgekomen. En zondag uh, heeft hij echt de training weer geleid. En sindsdien lijkt het wel als alles weer bij het oude is, uh, in uh, bij FC Twente. Nou, en dat vorige oude heeft uiteindelijk een kampioenschap opgeleverd. Dus gelooft iedereen er uh, nu weer in? Nou, dat is denk ik iets te voorbarig. Kijk, een Hosanna-stemming is er in die... Is, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat, uh, iedereen is wel opgetogen. Het is niet zo dat uh, mensen de Polonaise lopen, maar iedereen is opgetogen. Er is weer uh, wat rust in de, uh, in de ploeg. Er is duidelijkheid. Iedereen weet weer uh, wat het is. ...de visie van Twente is, dat, dat uh, de bal rustig rond moet worden gespeeld... dus niet op het moet spelen. Nou, uh, allerlei dingen die uh, heel erg kenmerkend zijn van McLaren... ...die zijn heel duidelijk uitgesproken uh, bij een bespreking op zaterdagavond. En, uh, maar goed, kijk, om meteen van de titel te spreken is natuurlijk wat overleven... ...want ja, hij moet het vroeg nog leren kennen... ...hij moet iedereen nog uh, op de plek niet te zetten... ...hij moet nog heel veel bouwen aan het team... ...dus dat zal nu nog niet uh, de uitspraak zijn... ...die McLaren aan het einde van het trainingskamp doet... Nee, want zijn ploeg die bestond al voor een deel toen hij daar wegging. De ploeg die er nu zit, die is voor een deel hetzelfde als die er was toen hij kampioen werd. Hoeveel ja. mensen zijn er eigenlijk nieuw? Hoeveel mensen moet hij echt nog leren kennen? Nou, het gaat. Ik, ik kan je zeggen dat acht spelers met hem hebben we samengewerkt. En de rest is uh, nieuw. Dus jongens, Leroy Verre, die is dit seizoen pas gekomen. Uh, Mark Janko is om het prut gekomen. Bij Rami is om het prudom gekomen. Uh, Willem Jansen is zoals dit seizoen begonnen. Dus hij best wel wat. Uh, Lans heeft ook nog trouwens. Ik zal zeggen dat hij er al heel lang bij is. Het zijn allemaal toch wel spelers die um, hem nog niet kennen. Maar omdat zo'n groot deel van de ploeg hem al wel kent... zijn de verhalen over McLaren natuurlijk al verteld en verteld. Ze hebben die, die jongens die hem kenden hebben verteld wat zijn werkwijze is. Dat hij rust brengt, dat hij uh, vrolijkheid brengt. Dus ik heb nog wel het gevoel dat de spelers die nieuw zijn... al wel zich een beetje kunnen conformeren aan uh, de werkwijze van McLaren. Ja, en andersom, het oude team van McLaren. Er zijn een paar grote namen verdwenen. Gaat hij die missen? Ik denk het wel. Ik denk wel. Maar dat, dat, dat geldt in grote feiten ook voor uh, Adriaans natuurlijk. Van Ruiz, Theo Jansen. Uh, dat, dat ja, daarvoor Kenneth het Pires, Bles zijn allemaal vertrokken. Daarna natuurlijk wel heel stilbepalende spelers. Maar goed, hij heeft, uh, heeft gisteren ook Twente aan het werk gezien. Nou, hij heeft uh, Leroy Ferre zien spelen en was hij wel gecharmeerd van toch uh, wel een speler die heel uh, veel kan brengen. Uh, Willem Jansen die toch, uh, die wel geblesseerd is overigens, maar in het begin ook lijft laten zien dat hij uh, meer waardelijk kan zijn voor de ploeg. Dus ik denk dat McLaren wel veel aanknopingspunten ziet. Maar hij zal die spelers als Roos en Jansen zeker missen. Ja. En nu heb je ook nog Mark Janko, de spits. Die uh, ja. is gehaald door Preudom. En die was daarvoor bij de club waar Adriaanse daarvoor trainde. Om het kort weg te zeggen, was een beetje het lievelingetje ook van Adriaanse. Hij heeft er goed onder gepresteerd. Merk je iets aan hem dat hij misschien uh, nu een beetje vreest voor zijn plek in de spits? Ja, ik heb gisteren met hem uh, gesproken. En Janko zit wel een beetje in een lastige positie... Um, hij is wel een professionele speler die dus denkt van oké, okay, ik wacht af wat uh, McLaren nu met mij gaat doen. Ik laat zien wat ik kan en ik hoop dat hij dan misschien eh, toch zegt van uh, dit is een type spits waar ik van, van hou. Maar aan de andere kant, de visie van Twente vraagt een uh, echt een meespelende spits. Dat is Luc, uh, Luc de Jong. En ik denk toch dat Mark Janko het gevoel heeft dat hij eind januari uh, wel eens ergens anders zou kunnen Ja, wordt hij verkocht? Dus, nou ja... Weet je, er moet ook klus belangstelling hebben en genoeg geld voor hem neerleggen. Dat is wel ook belangrijk. Maar ik denk niet dat Marit Janko uh, de hoofdrol speelt in het, uh, selectief, of in het team van uh, Steve McLaren. Ja. En nu zit Twente op Gran Canaria. Is, de, is ja. het een beetje lekker weer eigenlijk? Het is heerlijk weer. Overdag schijnt de zon. Voor de spelers is het ook echt uh, wel weer om energie van te krijgen. Ze zijn allemaal goed gehumord. Er is ook veel plezier ook. op het trainingsveld. Dat merk je wel terug hoor. Het is een verschil met vorige week als het haagelt en regent en... Uh, en, en de ellende zich over Hengelo uitstort. Maar hier is het uh, zonneschijn. En uh, ja, ik vind de stemming goed. Kortom, lekker weer een vertrouwde trainer. Het gaat gezellig met FC Twente. Ja, dat klinkt wel een beetje soft, hè. Maar ik, ik nou, denk wel dat het een goede conclusie is op dit moment. <laughs> Gelukkig maar. Uh, zeer veel dank, Twente Watcher Varda Oké. Okay. Terwijl u luistert naar Paradise van Coldplay hier op Radio 1. En zijn ze in uh, New Hampshire natuurlijk nog druk bezig met het, uh, het uh, tellen van de stemmen. Er zijn inmiddels net over de helft 53 van de stemmen is geteld. Het is natuurlijk al lang duidelijk. Mitt Romney heeft gewonnen meer over New Hampshire en de, de uh, voorverkiezingen uh, daar. Hoort u in, nu al wakker het programma na ons vanaf 4 uur met ook een deel van de speech van Mitt Romney. Vorig jaar waren de scholieren boos en nu is het de beurt aan docenten. Leraar en leerling zijn het voor de verandering eens met elkaar eens. Ze willen af van de 1040-uren-norm. Die zou tot verslechtering van het onderwijs leiden. En bovendien oneerlijk veel druk leggen op docenten. Vandaag was de tweede stakingsdag. Maar het kabinet heeft nog altijd niet toegegeven. Peter Althuizen, leerlaar, leraar klassieke talen en voorzitter van leraren in actie. spreekt daarom vandaag de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag meneer Rutte. Uh, jammer dat u de telefoon even niet kunt opnemen. Ik ben een collega van u en net als u geef ik les op een school in Den Haag. Mijn naam is Peter Althuizen en ik geef Latijn en Grieks op het Aloysius College. Uh, wij staan beide, u als voorzitter van de ministerraad... en ik als voorzitter van de lerarenvakbond Leraar in Actie... voor kwaliteit in de Nederlandse samenleving. Ik heb echter begrepen dat u deze dagen niet met ons meestaakt... voor onderwijskwaliteit, tegen de onderwijsafbraak... en tegen nog meer werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ik ben erg benieuwd naar uw motivatie hiervoor. Ziet u niet in dat het lerarentekort op deze manier alleen maar groter wordt... en dat we op deze manier echt geen hond meer het onderwijs in krijgen... Ik ben benieuwd naar uw ervaring op de werkvloer. Hoeveel tijd besteedt u bijvoorbeeld aan het voorbereiden van uw lessen en hoe ervaart u de werkdruk? En uh, wat vindt u trouwens van de bezuiniging op het speciaal onderwijs? Daarom nodig ik u uit om morgen, woensdag 11 januari, naar het AC in Den Haag te komen om deel te nemen aan wat wij het begin noemen van de extra parlementaire enquêtecommissie. Die gaat uitzoeken wat er zoal mis is gegaan in het voortgezet onderwijs de laatste jaren en hoe we het onderwijs weer echt in handen kunnen krijgen van de echte professional, de leraar. Ik hoop dan ook spoedig van u te horen. We beginnen uh, woensdag 11 januari om half twee met de bijeenkomst in onze aula. En we reiken dan trouwens ook nog de Gouden Dijsselbloem uit aan uw partijcollega Ton Elias. En ik denk dat het voor hem ook heel erg leuk zou zijn als u erbij zou kunnen zijn. Ik hoop dat u morgen komt met vriendelijke groet Peter Althuizen. Dag meneer Rutte. U hoort dus Peter Althuizen. Hij is niet alleen leraar klassieke talen, maar vooral ook voorzitter van de leraren in actie. Het is ongeveer 17 minuten voor vier uur luistert na nog steeds wakker op Radio 1. En het spijt me om te zeggen dat het de laatste keer is dat Afko Romein een nummer voor ons gaat spelen. Een cover van de jeugd van tegenwoordig. Huilend naar de club. Trek mijn duurste kleren aan, al ga ik huilen naar de club. Ik geef geen ene moer meer om die jaren het waarom doe je zo. Met je praatjes en je handels waarom ben je zo? Je vriendinnen bang was. En mama zei: Er zullen altijd sletten zijn voor haar tien anderen dertien in een dozijn. Stiekem wil je er misschien. Wel terug, Een mooie schoen met prang, al is het huilen naar de club. I'm Daar met tegenzin te schuilen Op de gang en Iedereen ziet me Doen alsof de neuzen bloeden Iedereen weet Als het goed met me gaat zit ik thuis Want thuis heb ik geen kook, Geen voeren, geen sletten, geen hoos Geen wodka, spa, rood, Geen MDMA ook Ik huil als een bitch Ik voel me alleen, de wereld Ze is zo gemeen en Iedereen is tegen mij en iedereen ze vergeten mij maar, rustig maar, ik ga niet boos worden. Ik wil alleen maar getroost worden, ik zeg het. Dus een applaus is voor Aafke Romein. Iedereen klapt. Terwijl Aafke nog bij ons aan tafel komt zitten... is het misschien wel leuk, dachten wij, om te horen waar dit nou vandaan komt. Een hele mooie ingetogen versie van uh, huilend naar de club van de jeugdvertegenwoordiger. Dit is het origineel. Van de hele metamorfose die deze plaat ja. uh, gemaakt heeft. Maar niet minder goed, uh, zeg ik zo. Is, uh, we, we kregen een lijstje van dingen die jou uh, beïnvloed hebben... Uh -huh. in muzikale carrière. Uh, daar staan uh, mensen tussen als Stravinsky en Brel en Bowie. Uh, en dus ook de jeugd van tegenwoordig? Of is dit gewoon een toevalstreffer? Nee, ik ben echt heel, heel groot fan van de jeugd van tegenwoordig. Echt al uh, vanaf het begin. Ik heb ze op Lowlands gezien toen ze daar voor het eerst stonden in 2004. En dat was zo'n feest... Ik vind hun teksten echt fantastisch. Ik vind de beats heel erg goed. En ik vind dat Fies is eigenlijk een soort van volkszanger... alleen hij verstopt zich dan in, ja, in wat hij doet. Maar, maar het is toch ja. de meest excentrieke vent die Nederland kent ongeveer? Ja, hij heeft wel wat excentrieks inderdaad. Ja. Ja. Ja. Nou goed, laten we het weer over jou hebben. Um, slotte was jij de afgelopen twee uur te gast. Um, je hebt een album gemaakt, Stella Must Die... En je hebt ook twee nummers gespeeld um, uh, hier in deze studio. Stella 17 en Stella 5. Mm -hmm. Dat is een hele serie. Ja, het zijn er inmiddels 30. Dertig? Ja. Dus echt van Stella 1 tot en met Stella 30? Ja. ja. Wa wat staat het idee achter? <lacht> um, ja, ik um, had een heleboel liedjes geschreven die over uh, mensen gingen. Heel veel over één persoon, maar ook wat liedjes over andere mensen... En ik vond het een beetje saai om alleen maar over mezelf te zingen. Dus ik heb een personage bedacht om ja, een verhaal op te hangen. Uh, dat is het. En uh, uiteindelijk uh, gaat ze dood. Te, naar volle tevredenheid? Zeker, absoluut. Ja. ja. Ja, dat is dus je CD. Die uh, is al, we, we, we zeiden net dat hij eraan gaat komen, die is al te krijgen. Ja. Hoe? Via mijn website, aficaromijn.nl. Romein is met een lange ei. Ja. Ja. En natuurlijk ook nog live optredens, want yes. die staan ook op de rol. Noem maar eens een paar. Um, de belangrijkste, 26 januari, uh, is de presentatie van mijn album... en de clip die bij Stella 17 hoort. Uh, verder heb ik nog een heleboel leuke optredens. Uh, Stuka Fest in Nijmegen bijvoorbeeld. En, op studentenkamers. Uh, ja, en ik heb nog een leuk optreden, 25 februari... in een kerk met een orgel en met strijkers en dingen... Ja. Mensen kunnen je dus zien. Yes. Dat is hartstikke goed. Nou, echt super tof dat je bij ons in de studio was. Graag Morgenochtend, kwart over acht. Ik hoorde het net van je, gewoon voor de klas. Ja. Bijna net zo'n <laughs> rol als uh, David Bowie. Uh, ja, op een iets beschaafde <laughs> manier. Ja, echt fijn dat je hier was. En uh, ja, bedankt nogmaals voor je komst. Ja. Het is zo ongeveer tien voor vier. Um... Nu iedereen definitief is uitgekeken op 2012... kunnen we vooruitkijken naar het komende jaar. En om alvast een mooi beginnetje te maken... worden overal nieuwjaarsrecepties gehouden. Zo ook in de filmindustrie. Vandaag was de receptie van de Vereniging van bioscoop exploitanten in Tuschinski in Amsterdam. Filmkenner Robert Blokland was erbij. Goedenacht. Hi, goedenacht. De nieuwjaarsreceptie van de bioscoopindustrie... is dat net zo glamorous als een Oscar-uitreiking? <laughs> Mochten ze willen. Nee, maar het is, het is gewoon een feestje. Dit is wel vergelijkbaar met de oscar Kijk, De Oscar is ooit begonnen in Hollywood. als een feestje waar de filmindustrie zichzelf viert. en zichzelf op de borst klopt. kijken hoe goed we zijn. En in principe is, dat, is dit wel het equivalent van een Nederlandse film. Uh, de, de jaarcijfers worden gepresenteerd. En die zijn de afgelopen jaren uh, elke keer uh, beter en positiever. En dat wordt dan gevierd met champagne en hapjes en drankjes. en een uh, mooie film. Ja, en ook uh, kijkend naar de toekomst, neem ik zo aan. Uh, ja, uiteraard. De, heel veel previews de, de, gezien vandaag? Ja, klopt inderdaad. Voor filmpjes, trailers die voor de eerste keer vertoond worden. Uh, eerste beelden van sommige films. Uh, alleen maar net de mensen werden twee scènes van vertoond om te laten zien hoe leuk die film gaat worden. Dus uh, ja, iedereen moet een beetje lekker gemaakt worden. En de journalisten, maar ook de bioscoop-eigenaren. Dat ze dus heel veel films gaan programmeren. En uh, uh, ja, dat ze dus het publiek de, de, de kans bieden om de films te gaan kijken ook. Ja, en natuurlijk een ontzettende Hosanna-stemming. Want het nieuws van vandaag was dat er... Volgens mij nog nooit zoveel mensen naar de bioscoop waren geweest. In de afgelopen 33 jaar. Uh, in 1978 was het voor de laatste dat er 30 miljoen mensen naar de bioscoop gingen in Nederland. Dat is niet het absolute record overigens. Dat was, dat was in 1946, na de oorlog. Want toen moest heel Nederland uh, alle Amerikaanse films van de afgelopen vijf jaar inhalen... die natuurlijk in de nazi-tijd <laughs> niet vertoond mochten worden. Dus dat jaar zijn er 80 miljoen mensen naar de bioscoop gegaan. Dat is een bizar aantal. Ja. En dat zullen we ook nooit meer halen waarschijnlijk. Maar voor de afgelopen 33 jaar is het absoluut een record, 30 miljoen. En hoe gaat het in 2012 worden? Wordt dat geëvenaard? Uh, een beetje afwachten. Uh, zijn er zijn wel elementen die daarop wijzen. Er worden nog steeds meer bioscopen bijgebouwd in Nederland. Er zijn nog heel veel uh, kleinere steden of uh, plattelandsgebieden waar mensen geen bioscoop hebben. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, in Brabant heb je, heb je uh, in kleine gebieden opeens een nieuwe bioscoop. En die stromen helemaal vol. Mensen hebben er toch de behoefte aan. Al dus de bioscoopbranche. En er komen genoeg goede films aan, maar het is natuurlijk al afwachten of een film daadwerkelijk zo goed is als uh, je denkt dat die is. Kijk, zo'n trailer laat zien dat een film leuk is, maar dat zijn er maar twee minuten. En uiteraard de hoogtepunten uit de film. Dus topig ding kan je niet voorspellen of, of, of films echt grote hit worden of niet. Nou, ook niet aan de hand van vorig jaar? Weet je wat de reden is dat het zo populair was weer, de bioscoop? Uh, nou, er worden een aantal redenen voor aangetoond. Allereerst dat er meer zalen waren. Dus meer zalen kunnen meer mensen in, in, in terecht, zeg maar. Als een, als een bioscoop vol zit, er kunnen niet meer mensen bij, maar als een zaal, een zaal erbij komt, natuurlijk wel. Uh, 3D doet het nog steeds erg goed in Nederland. Ik geloof zeven films uit de top 10 van vorig jaar waren 3D-films. Omdat het toch nou ja, de meerwaarde van bioscoop aangeeft, boven, boven thuis kijken op de bank. En de, de Nederlandse film doet het gewoon erg goed. Uh, Gooi ze vrouwen, trok 2 miljoen bezoekers, dat is, dat is het, het hoogste aantal voor een Nederlandse film uh, in 25 jaar. Flodder is de laatste film die dat gepresteerd heeft. Is het misschien ook zo dat er meer sequels waren, dus meer opvolgingen? Want ik kon niet naar een bioscoop gaan of ik zag overal nummertjes. Harry Potter 7, de zoveelste deel van de Twilight uh, serie. Uh, het waren allemaal uh, series die uh, op hun hoogtepunt kwamen. Of uh, ja, echt, deel 2 en 3 van andere series die, of uh, films die uitkwamen. Ja, maar dat heb je altijd al gehad. Hoor. In de jaren 80 had je ook uh, Little Web 1, 2, 3, 4, Die Hard 1, 2, 3, Rambo 1, 2, 3. Het, dit is natuurlijk heel, uh, heel erg op zee op, op spelen. Weet je, wat we in Nederland ook doen met bijvoorbeeld Vlodder waar drie films voor toond zijn of New Quiz Nitro. Kijk, als een concept werkt en als mensen daarheen gaan en mensen willen daar meer van zien, dan ben je als studio natuurlijk gek als je niet nog een deel maakt. Want je weet vrijwel zeker dat het weer een hit zal worden. Sterker nog, ze nee. proberen het zelfs met re-releases, een 3D-versie van bestaande films. Volgend jaar komt Titanic uit, geloof ik, nog een keertje? Ja, klopt inderdaad. En dat, ja, kijk, of, of het daadwerkelijk meer waarde heeft, is afwachten. Dit, dit jaar hadden we ook de Lion King in 3D in de bioscoop. Nou ja, die 3D-meerwaarde was gewoon nihil. Maar het feit dat je gewoon de Lion King weer op een groot doek kon zien. was voor veel mensen al genoeg reden om weer naar de bioscoop te gaan. En dat geldt voor Titanic hetzelfde. Dat is 420 miljoen dollar, geloof ik, hè? Lion King. Uh, ja, klopt inderdaad. Ja, Titanic is ook zo'n film die moet je gewoon in een groot doek zien. op een volle zaal. om gewoon met z'n allen lekker mee te janken. Iedereen kan die film meepraten. Iedereen kent die scènes al lang uit zijn hoofd. Heeft hem al 50 keer gezien. Maar op bioscoop komt hij uh, best tot z'n recht. Ja, en 15 euro van die uh, 420 miljoen die kwamen ook weer van mij af natuurlijk. Want ik ben ook... Maar het was <laughs> inderdaad alleen dat je een soort blaadje af en toe in 3D zag. Maar ik, voor de rest merkte ik uh, wijn gaan. Maar dat zijn nee, de ik wijn... Uit, het geldt natuurlijk wel uit de zaklopperij. Maar, maar ja, is het is gelukt. gewoon zo'n zo gave ervaring. En, en nou, Disney gaat nu ook andere films uh, in 3D uitbrengen. Beauty and the Beast, geloof ik. Dat, uh, op de plekking Aladdin... En dat zijn gewoon ja, zo'n klassiekers dat iedereen ze toch weer in de bioscoop kan kijken. Ja, dat zijn de veilige keuzes, maar wat zijn nou dan nou, voor jou als kenner de, de, de films waar jij naar uitkijkt... ...en waar het publiek misschien een keer een gokje moet wagen en heen moet gaan? Ehm, um, oh jeetje, <lacht> nee, een Hele moeilijke vraag die je stelt. Um, nou, wat, wat, wat in elk geval een, een serie is waar, waar ik erg veel van verwacht en de bioscoopbranche ook... ...dat is The Hunger Games. Dat is een uh, verfilming van boeken van schrijversus en Collins die zich afspelen in een soort futuristische toekomst waar tieners uh, op leven en dood met elkaar moeten vechten. En uh, iedereen heeft het vermoeden dat het wel eens de nieuwe Twilight kan worden, alleen dan de goede versie. Want Twilight is natuurlijk een beetje, beetje uh, tienerszwemp. Vampire. Ja, vampire versus weerwolf. Maar dat gaat al vier films, gaat het van echt hetzelfde. Dus uh, de, de, de volwassenen hebben daar al lang breed genoeg van, terwijl de er nog heen rennen. Maar de, de Hunger Games is, is toch iets intellectueler en iets, iets diepgravender. En, en verder ja, moet je ook maar afwachten wat, wat, wat er wat aankomt waaien. Bijvoorbeeld zo'n film als The Artist... die nou uh, waarschijnlijk alle Oscars gaat binnenslepen voor, voor twee maanden... en waar iedereen mee wegloopt. Uh, niemand had ervan gehoord toen die een kan draaide in mei. Iedereen had zoiets van, is een zwart-wit film, wat moeten we ermee? En dan zie je hem en dan denk je... oh god, deze film gaat het zo ontzettend goed doen, dit is zo'n verrassing... Um, Nieuw Kids op een ander niveau, maar Nieuw Kids, toen hij uitkwam in de bioscoop... als jij mij gezegd dat hij gaat 1 miljoen bezoekers trekken, had ik hier uitgelachen. Dus de, de, leukste, de leukste verrassingen kan je gewoon niet voorspellen. Men in Black 3 gaat lopen, James Bond gaat lopen uiteraard, Dark Knight Rises gaat lopen. Dat weet je van tevoren, maar juist, de, juist die wildjes die, die je weet te verrassen... en waar je mensen dan echt heen moet brullen en moet zeggen van... jongens, ga kijken, want hij is zo goed. Uh, dat, dat, ja, dat kan je niet voorspellen. Nou, en dat houdt jouw vak natuurlijk ook weer interessant. Ja, nee, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn de verrassingen waar je het voor doet. Oké, okay, dankjewel alvast voor dit overzicht voor het komende jaar. En een kleine terugblik op 2011. Robert Blokland, je dankjewel. Heel graag gedaan. Het jaar is nog niet goed en wel begonnen. Of onze columnist Diederik van Zessen heeft de eerste held gevonden. Here's to the crazy ones: the misfits. Dit geluid komt u waarschijnlijk wel bekend voor. We zijn er vorig jaar mee doodgegooid. Het gaat om een zeven jaar oud reclamefilmpje dat computerfabrikant Apple ooit maakte. Waarin het andersdenkende in het zonnetje zette. Een filmpje dat motiverend werkt. Zo motiverend dat het tv-programma De Wereld Draait Door besloot dat het tijd was voor een Nederlandse variant. Wekenlang werd er gediscussieerd. Code en de Bee wel, Ramses niet, eh, Annie M. G. Smith, Theo van Gogh... Toetsbekend bekend Nederland maakte zich boos aan de tafel van de wereldrijd door. Hoe konden ze nou die ene persoon vergeten? Na weken overhoop te liggen kwamen ze tot één filmpje... maar vannacht wil ik ze tot de orde roepen. Want dit filmpje is, want dit filmpje is al volledig overbodig. Eén echte andersdenkende zijn ze vergeten. En hij was nog wel zo dichtbij. Een vernieuwer, een revolutionair, een boerenjongen... die zonder genade korte metten maakt met de Nederlandse taal. Een blufgassie dat heel Nederland op de kast jaagt... met taalconstructies waar we zo aan moeten wennen. Dat was eigenlijk irritant. Vindt. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via dwd.vara.nl... en maak kans op zo'n patente sweater. Super niet meer normaal! Jack Haals-Erik... De man die super niet meer normaal in onze straattaal al bracht. En in zijn strijd tegen de verkankering ging hij verder. Vanaf september deed hij er nog een schepje bovenop. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via dwerid.vara.nl. En maak kans op zo'n kerkenswetter. Hoe vind je dat? Uitstekelbaars! Uitstekelbaars om je vingers bij af te likken. En het kan niet op zijn kruistocht tegen de verloedering gaat. door. Is u ook iets opgevallen op tv of internet? Laat het ons weten via dwd.nl. En maak kans op zo'n gersen trui. Reken maar van jazz. Think different. Think jak als Erik. Held. Reken maar van jazz. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken... dat ze de wereld kunnen veranderen... degene zijn die het doen. Uitstekelbaars. Reken maar van jazz. Super, niet meer normaal. Onze columnist, Diederik van Zessen. Ja, en zometeen is onze columnist... niet alleen columnist, maar ook presentator... Van uh, nu al wakker, dat doet hij niet alleen. Daarvoor heeft hij iemand anders nog uh, bij zich, eigenlijk iedere week. Ingelo Stol, wat ja, hebben jullie? Goedemorgen. We hebben de start van Your Sonic Noorderslag, Slag, want dat begint vandaag. Ook het drama van Spookstad Christchurch in Nieuw-Zeeland. En natuurlijk de laatste update, want de laatste stemmen worden geteld. En jullie kunnen zien op hoeveel stemmen we zitten: 63% Kijk, in nou, New Hampshire. Dat natuurlijk. schiet al op. Zometeen bellen we naar uh, Hanneke Kultjes, zij is live ter plaatse. Dat, uh, terwijl we natuurlijk eigenlijk al weten dat meneer Romney gewonnen heeft. Maar het gaat vooral om die tweede plek. en dat is belangrijk om even bij te zien. En wat daarna nog gebeurt? Gaan er nog mensen uitstappen? Hoe gaat het allemaal verder? U hoort het op Radio 1. Zijn torm, in ieder geval niet zoveel uh, lijkt wel duidelijk te zijn uit zijn speech op televisie. Enfin, het zit erop voor ons dan toch in ieder geval. Het is namelijk bijna vier uur. Dat betekent dat u straks het nieuws hoort. En wij zijn er volgende week weer met Nog Steeds Wakker. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de nacht.